We gaan over naar het tweede gedeelte van de les. Dus we zijn gebleven bij massag dat er nodig is. De dien, dus de gestrengheid, is dan nodig voor. Om massag op te bouwen. Anders zou. Waarom die twee krachten nodig allemaal zijn? Dan vertel je Zogar ons. Zogar betekent ook uh, het commentaar van Zogar. Verlengstuk van Zogar. Dat de Dien. Gestrengheid. Nodig is lesot hamassach voor het geheim van massach scherm hamitukanba letzorech zivuga kahah die uh, ingesteld is bijmaal goed omwille van uh, zivuga kahah zeer belangrijk begrip voor ons cruciaal voor samenvloeien zeg ik dat, Stoten de samenvloeiing. Zo so is het uh, interessant. Stoten de samenvloeiing. En dat wil ik een beetje uitleggen. Wat daarmee bedoeld is. Niet iedereen volgde. Onze andere vorige cursussen. Maar ook dan uh, was het nog. Praten over praten. Nog, ook belangrijk. Maar nieuw is het it wel een belangrijk moment. Om daaraan toch omdat dat toch iets, te, iets daarover te vertellen. Probeer ik het ook. Zo naast mij te hebben. Dan kan ik het zien. Dat kan ik, kan ik niet. Uh. Dus. Ja. Dat nodig is dus. Die dien. Gestrengheid. Uh, om massaag op te bouwen. Omwille van Zivouk de Aka, omwille van een stotende samen, samenvloeiing. Zivouk is in het Breus, ook in het moderne Hebreus, een copulatie. Mm -hmm. um, voor ons is belangrijk, voor ons is veel... Mm, voor hen is ook moeilijker, voor Israëliërs, want zij, straks zullen we ook hier horen in het Zoger, in de Kabbalah, omhuling, om, om, om, omhelzen... Uh, borsten, uh, allerlei, allerlei dingen die, die dan bij hen direct associaties kunnen met het fysieke opwekken. Uh, ...benen, alles, ook, ook fysieke, kus, uh, allerlei andere dingen. Ja. Uh, daarom, maar gewoon, gewoon leren bijvoorbeeld ziekenhuis, de haka. Ziekenhuis betekent dus dat, wat wij gezegd hebben gezegd, contact. Wat betekent Zivokas, wat betekent contact met elkaar, betekent eenheid. betekent dat iets, iets bereikt het niveau van iets anders. Ja, als resultaat van innerlijke werk, dat één traptreden bijvoorbeeld, of element daarvan, die steeg naar een andere. En stijgen is het, hoe kunnen we stijgen, waar hebben we de kracht om te stijgen? En dat is hoe, hoe wij de kracht ontvangen om iets omhoog te komen. Dat soort dingen zal ik proberen een beetje uit te leggen. Dan zegt hij ook dus dat uh, van, vanwege, uh, vanwege gestrengheid dien die in de massaag is. Ja. Uh, de massaag, hoe makke, hoe slaat op de uh, op de, op het op het, nee, op het op het uh, hoge licht. Zie je dat? En, en keert hem, en laat hem terugkeren. Wat dat allemaal is. Eerst over het mechanisme. Hoe dat allemaal hoe dat allemaal werkt. Zeer belangrijk. Alles werkt zo. Elke ontvangst van licht, elke bevatting is werkt zo. We hebben gezegd, is altijd zo. Altijd is licht. Twee deelnemers. Het licht en het Ja. En Het licht, door, door licht als het ware, in een klie. licht heeft geen begrenzing. licht zelf heeft absoluut geen begrenzing. Nergens heeft het licht heeft begrenzing. Als je komt naar een, naar een kerk of synagoge, of, komt je ook naar, of anders kom je naar een plaats waar alleen maar boeven zitten, en daar en daar absoluut hetzelfde licht schijnt van boven. Alleen men merkt het niet dat het licht is. Dus om het licht op te merken om het licht te kunnen waarnemen, moet een interactie plaatsvinden. Interactie. Dus een klein moet uh, een deel van het licht nou, dan is maar een fractie kunnen zien oké okay. dat is nu een absolute zeg maar het, het mechanisme hoe dat allemaal werkt interactie tussen licht en klien het licht natuurlijk is nergens begrensd licht kan je niet begrenzen het doet er niet toe waar je bent het licht is niet, niet gebonden aan plaats niet aan tijd. Aan nergens, nergens. Het is gewoon een, een uh, eeuwigheid. De, het ervaren daarvan van het licht is een kwestie van het vermogen van een kli, Waarnemingsvermogen, gecorrigeerdheid van een kli Om het licht te ervaren we spreken altijd, al twee jaar spreken we over ervaren, licht moet je ervaren toestand moet je ervaren, hoe ik wil proberen dat nu even een beetje uit te leggen ook in, dus in de grote toestand zegt de zoger ons dat blijven twee krachten in in, hoe zeg ik dat, in een knie. Het zegt in de knie bestaat dus... Uh, bestaat dus... Dim. Je moet het zo so doen. Dim. Dim. Okay. En rachaming. Rachaming. Dus links... Dat is dan gestrengheid. Hè? Gestrengheid. Gestrengheid. Gestrengheid. En dat is dan, ik ga zeggen, wat dan, genade. Genade. Oké. Okay. Diem. Oké. Okay. deze is dan rachanim. Rachanim. Diem. En aan het einde, mem... Wordt anders, letteral mem, die verandert anders, rachamim, ja, soms doe ik het uh, onder gewoon zo en zo, soms kan ik fout doen, maar dat is niet belangrijk. belangrijk, omdat deze en deze worden getekend, uh, die twee tekentjes onder die rachamim, onder uh, re res en het, die, zijn, die worden in moderne taal gewoon uitgesproken gewoon als a. Ik weet niet welke, welke A is dat. Er bestaan bepaalde regels die dat regelen allemaal. Maar ik wil niet erop opletten. Dus die twee krachten bestaan ook in het grote toestand. Dan zorg je ons vertellen dat deze kracht die nodig is om, om het licht om begrenzing te maken. Okay, begrenzing te maken. Om te zeggen, tot hier en niet verder. En natuurlijk, dat tussen die twee, er komt een andere grafiek. Er gaat niemand die dat ook. Voorlopig doen we wat Zoger ons vertelt. Nu is het zo: het licht komt naar beneden. En het licht, natuurlijk, komt altijd eerst, als het ware,. We hebben het zo opgetekend, rechts genade of rachamim en din links, structureel. Maar eigenlijk is het zo, omdat rechts is altijd hogere sphera dan links. Ja, we hebben gezegd, bijvoorbeeld, keter kogma, bina, Geset, gvura, tiferet, netzach, god, jesod en malgoed. Ja? ja? Dat als we het zo zien, dan is het Geset. Sfera Geset is hier. Deze Sfera. Zie de Geset. En. De, en Gwura is aan deze kant. De Gwura. Aan deze kant. Dus altijd rechts is altijd een Sfera hoger dan links. Betekent ook dat schematisch is erg moeilijk om dat weer te geven een mens gaat het, gaat het die tekeningen die gaat onthouden, zie, aan de ene kant schrijven we het zo, tekenen we het zo ziet aan de andere kant komt het altijd zo naar beneden dus gesed, komt van gesed naar gora van boven, ja of niet het licht het licht komt van gesed naar gora ook hier komt het licht als het ware naar Gea zit en dan komt je dan naar, naar Gwura. Iedereen ziet het, hè? Alleen tekenen weet het zo. Natuurlijk komt het licht op die manier van boven naar beneden. Licht daalt, licht daalt, uh, het R rechts. Re het pa uh. ja, Palrecht, nee. nee, helemaal recht. Loodrecht, altijd loodrecht. Ziet je dat? Loodrecht. Ja, yes. loodrecht, zie je dat? Ah, Wij tekenen daar al allerlei andere dingen, daarom is het tekeningen, zijn tekeningen natuurlijk nodig, maar zie je, dan hebben we dat zo opgetekend. Waarom? Om te laten zien dat Gesset, van Gesset komt het naar Gura. Oké. Okay. Hesed, als het komt hier naar geshet in gevora bij geshet, geshet betekent chassadim, geshet, de kracht. Eigenlijk is het niet rachamim zoals het hier staat. We hebben het zo zo gezegd, het zo, maar eigenlijk is het de kracht, de kracht is het licht chassadim heet het, het chas, oké? En herhamin is meestal in het midden. Maar goed, soms zegt dat zo, maar om, om, bedoelt hij dat op een die manier. Dus het als het komt van boven naar beneden, naar, hoe zeg ik het? naar, als het komt van boven naar beneden ligt, dan natuurlijk kan dit niet, niet ophouden bij het, want dus een chassadin is genade. En genade kan geen begrenzing hebben. En daarom is het alleen betrachten, alleen religie, alleen gesed, alleen genade aan de dag te brengen. Zonder, zonder gestrengheid, zonder dien is is onvolwassen, ja, onvolwassen handeling. Iedereen begrijpt het? Geest, het begrenst niets. Net zoals geven. Eh, Je kan geven, geven. Maar zonder begrenzing is het eigenlijk geen geven. Zonder begrenzing is het geen geven. Begrijpt dat? Als iemand denkt dat hij dan geeft uit zijn hart, volledig uit zijn hart, nou, dan is het vaak, is het in de regel is het dan een onverspelige daad. Nee. nee? Zonder, hoe zeer dat ja, het is. Ja, erg mooi dat het zonder te zitten, zitten. Aan de ene kant lijkt het wel... Hoe meer je kan geven is toch beter? is het zo goed als je het kan, als je het kan, kan geven. Ja? Hoe kan, dit, hoe kan dit dan, dat is, is het... Hoe kan het dan... Ik ben heel voorzichtig wat dat is. Hoe kan het dan... Hoe kan dan geven slecht zijn? Echte geven betekent... Wanneer het wordt gegeven wanneer die twee krachten in, in het spel zitten. Wanneer is het, wanneer het aan de ene kant, is het een volledige overgave bij het geven. Aan de andere kant is, zit er ergens ook een verborgen, verborgen gestrengheid. Dat is het geven, volgens de wetten van het heelal, en niet volgens de menselijke hart, Wanneer iemand zegt, wat een hart, heeft die mens, dat Zo is het, oké? Okay. Dus het licht komt uh, zo. Maar ik heb het alleen zo geschreven, dat Geset en Gwura natuurlijk zo. Maar we spreken natuurlijk van het licht, wanneer het licht, uh, kan je ook zo tekenen. Maar het licht natuurlijk gaat natuurlijk altijd naar beneden, naar, uh, naar de massag. En de massag staat natuurlijk bij Malgoed. Malgoed. Alleen bij maalgoed staat het eigenlijk de massage. Moet je we altijd weten, massage, altijd sprake van maalgoed. Oké, okay. maalgoed. Maalgoed is degene die, die dus die, die, de, de kracht heeft waar de dien zich afspeelt, waar de dien gestrengheid gevoeld wordt. Altijd maalgoed. We zeggen het zo, als wij zeggen zo, dat het ergens in de Gwora-massaag eh, is, dan bedoelen we dat Malgoed die steeg naar Gwora. Dan zeggen we dat het, ja, dus door het uh, geestelijk werk bijvoorbeeld, kan Malgoed opklimmen. De bedoeling is dat Malgoed klimt op, klimt op naar de ketter. En dan blijft er ook altijd die huh? Die blijft er wel in. Absoluut. Overal, overal waar maal goed, erg goed, wat, kijk eens aan, wat Kees-Jan heeft gezegd, dat altijd bleef de dien behouden worden. Het wordt een beetje natuurlijk niet zwart niet meer. Het wordt misschien uh, rood, als het ware, vermengd met het licht. Het wordt misschien groen, we zullen zien. Andere kleur, andere schakeringen, kleurschakeringen, en niet alleen maar zwaard. Maar toch blijft de dien bestaan. Waarom? Het is altijd sprake van maalgoed die zwaard, zwaard en zwaarte kleur is, heet, die waar licht absoluut niet binnenkomt. En die maalgoed die kan stegen naar omhoog. Maar maalgoed brengt altijd met zich mee, de dien brengt altijd dien met zich mee. Ook wij bijvoorbeeld. Als wij die werk doen, geestelijk werk doen, we kunnen hoog klimmen, we kunnen volgende trap treden, we kunnen enorm veel klimmen. betekent dat wij helemaal ontdiend worden, ontdiend, dus ontdiend zonder, zonder dien komen te staan. Nee, altijd, het is niet meer zo zwaard, het is wel zoet geworden. het is wel... Zeg het andere kleur heeft in, genomen. Het is meer, niet meer. Zeg het. Het heeft niet. Ook dit gevoel geeft niet. Dat het dien is. Maar het zit altijd dien zit altijd erachter. Je ziet het Er is geen andere manier om. Het licht te. En waarom, de, waarom zit altijd dien? Waarom is het nodig? Om altijd de gestrengheid moet het wel erin zitten. Ja. Waarom? Omdat überhaupt het licht te kunnen zien zegt die zoger ons hier dat uh, dat het dien en dien is bij maalgoed kracht van maalgoed dat is nodig voor de massage uh, om ziewuk de haka te maken om de stotende samenvloeing stoten samen te maken we gaan kijken nu wat is stoten de stotende samen. Okay. er komt licht licht komt altijd daardoor naar de maalgoed naar de maalgoed want alle andere sfeerot negen sfeerot bovenste sfeerot zijn eigenlijk eigenschappen van het licht okay. ook in ons bijvoorbeeld, wij, zitten ook, wij hebben ook goede dingen in ons, wij, we kunnen erg aardig zijn, anderen, et cetera. hoe komt het om dat negen bovenste sfeerot van ons zijn ook uh, eigenschappen van het licht die in ons is. Waarbij wij als het ware ons op ah, manier ons met het licht uh, in overeenstemming brengen. Het is natuurlijk geen, geen correctie, maar toch wel uiterlijk kunnen we toch wel met elkaar goed omgaan, et cetera, et cetera. Ja? Omdat, Maar dat hinde niet. Maar jouw tiende sfeer kan niemand laten zien zijn eigen tiende sfeer dat is ook goed. Want daar zit, staat uh, alleen wat, wat, En daarom moeten we ook niet met anderen, moet je niet met anderen over je geestelijk werk praten. Want het geestelijk werk heb je te maken met jou ook met jou mal goed, ook met jou, met jou um, duistere kant, moet je ook niet daarover met niemand moet je praten. Alleen met het licht kan je dat even toe ding om, om, om de hele zwaarte maalgoed wat je hebt, want iedereen heeft het, om die gewoon steeds andere lichtsgekeering te geven, om dat te, te vermengen met de kracht van Ghassadi of Rachamim, Om de tegenligger te, ver, te vermengen met jezelf met de tegenligger. Om de eigenschappen aan te leren, jouw maalgoed, jouw zwaarte punt, eh, om die Zoveel mogelijk in, in, uh, proberen aan te leren om aan het licht aan te passen. Aan het licht van Chassadim, en we zullen allemaal leren. Allemaal Hoe gaat het verder in zijn werk? Altijd zo dat het licht, licht pr probeert door te dringen in de walgoed. Maar de walgoed heeft begrenzing begaan. De klie, de schepping, heeft een begrenzing begaan. Waarom? Om niet egoïstisch te ontvangen. Om niet te ontvangen in zichzelf. Want anders is het helemaal niet. De wet is zo. Dat als men egoïstisch zijn ingesteld. Dan kan men licht absoluut niet ervaren. Dus als iemand probeert. Ook in onze wereld is het. Daarom waarom, waarom kunnen wij nooit. Uh, hoe is het? gezongen in zo'n ziel. Lied hoe heet het? I can get no satisfaction. Yeah? On that, there is geen satisfaction. <laughs> I can get no satisfaction. It is allemaal perfect, mooie leven. I heb dus ook alles behaald in zijn leven, alles wat je wilde. Maar toch, no satisfaction. Waarom is dat zo? Omdat de weten van het heelal zijn zo ingericht dat no way to get satisfaction. Zonder zich aan te passen aan de wetten van het heelal. Anders komt het altijd duur te staan. Dan moet je naar psychiater. Dan moet naar waar dan ook. Allende moet het zijn. Want er bestaat niet manier in onze wereld. Want allemaal de wetten van het heelal. Als een mens zich niet aanpast bij de wetten van het heelal. Dan van een ellende komt hij in een ander. Hij probeert zoek wel natuurlijk. Andere... Het genotsmiddel al die andere. Eh, eh, maar er is geen manier om tot bevrediging te komen. Dat zijn ongelukkige mensen. Nou oh, goed, we hebben het altijd al dat allemaal in onszelf. So we altijd spreken we over onszelf, John. Dat is altijd goed, want dat is helpt ons. Het helpt ons altijd dat wij alleen over ons spreken, en niet over anderen, niet over die, en die, die, want dat helpt ons. Dus het licht wil altijd penetreren. Ja? Waarom? Het licht weet wat voor ons goed is, maar we hebben nog geen kracht. Nou, dat aankomende licht, dat heet, wat hij noemt hier, oor Direct licht. Hier is het Oor-Jashar, zo hebben we dat, normaal schrijven we dat. Of in het Hebrew is het zo, maar goed, ik wil niet stap voor stap. Ja, ja, scher. Oké, voor ja, Oké, ja, ja, ja, ja, ja. dat heet. Ja, huh? dat is in het Nederlands. Wat zeg je dan? In het Nederlands. Oor, uh, in het Nederlands, dat is Nederlands. Sorry, dat is dan. Dat oh, is dan. Uh, Nederlands. Orjaar, oh sorry. <laughs> ah, hoe zei sorry? Or, nieuw, ja? Yeah? Or, dat is goed. Oké, doe we dat niet. Anders, anders, wordt het verwarrend. Oké, anders wordt het verwarrend. Anders wordt het verwarrend, natuurlijk. is heel Dus Orjaar, ja, dat heet Orjaar. Dat is Or, Or, ja, <laughs> Or, ja, ja. <laughs> Oorje-schaar, kijk, oor, schaar, okay. oor, schaar. Het is, dat is oor schaar Dat is Dat schaar Dus het licht wat komt, wat onbevangen is, wat nog niet bevangen is door een knie. heet Oorje-schaar, direct licht, altijd komt direct. Zo vertelt ook ons dat we wezen ook net zoals licht zo geschapen is om direct naar beneden te komen. Zo so is de mens ook eerst direct als directe mens geschapen. Ook okay. Adam Kadmon had geen smoesjes. Ja. Gewoon direct licht. Zo, so, eh, doe, je, doe je goed, dan komt van ketter naar hoogma, binnen naar beneden. Doe je niet goed, stop. Eh, krantje dicht. En dat betekent allende. Maar zo so is het, omdat de mens kon dat niet zo bestaan. Daarom is het voor ons, is het geschaft, de wereld heeft het anders daarna ingericht na Adam Kadmon. Opdat wij ook twee krachten zo hebben, echt genade hebben, et cetera. Uiteindelijk als een mens tot zijn rijp toestand komt, dan, dan. Kijk, genade is aan de ene kant is het mooi, aan de andere kant is het al volwassen toestand. Kijk, als een mens tot zijn warsdom komt, dan, kom je dan, dan weet je niet meer dat er die rechts of links zijn. Dan wordt het allemaal uh, één licht. Direct omhoog. Okay. Dan voelt een mens ook geen pijn. En geen dat, geen voel. Dus, nou, het is, ja, dat komt goed. later. Dus het dus licht, oriashar, die komt altijd naar, naar maalgoed. En maalgoed, wat doet de maalgoed? De bedoeling van maal, maalgoed is de enige plaats. Zowel in de werelden als bij ons. Okay, altijd van binnen iets bij ons dat waarneemt. Dat het evolueert, Moet ik het, het toestaan? Of moet ik het wel niet? moet ik het wel weigeren? Ja of niet? Altijd die maal doet het wel. Bij ons ook. So, yes. Als je niet weet waar het is, altijd die maal die zegt oh, tot nu toe niet meer. Ook drie is niet meer. Of ja, yeah, alleen wordt dat, oké, oké, een kusje wel, hier wel, maar verder niet. Ja, wat hebben we dan? ik kom er niet aan, maar het uh, is altijd, begrenzing, altijd, altijd belangrijk, die begrenzing. Zie je, de begrenzing, je kan niet genadigd, zo genadig zijn, dat je zegt iedereen, kom binnen. Ja nog, ja, wat wordt het van jou dan? Drie vier trippel. Ja, ik hou van iedereen. Ja, dan wordt het iets, alleender wordt het allemaal. Nou, dus dan komt dan bij de maalgoed, en de maalgoed dat gaat dan, uh, dat licht eerst altijd afkaatsen. ook bij ons, alles wat wij doen, koffie drinken of niet, even een, een telefoontje plegen of niet, ja, alles wat wij doen is ook volgens hetzelfde wet. Dus er komt een licht, ko Het uh, licht van oriashar, wat is dan licht van oriashar, directe licht van koffie uh, drinken, koffie, koffie is dan licht lekker, het is ook licht, in het, met het drinken van koffie, wat is dan licht? Hoor je zei, koffie is genot, genotsmiddel of behagen, geestelijke behagen, of lichamelijke behagen. Er zitten nou gradaties van licht. Ook al het voedingsmiddel, die ons allemaal aan ons gegeven, om ook, om ook zij te confronteren. Kijk, je koopt een, een groot stuk, je koopt en bij de bakker een, een grote je, brood. Ja, een hele brood. Je gaat het niet direct in je mond stoppen, ja, of niet? Je gaat een snijtje doen. Je kan het niet, je stopt alleen in je mond wat je kan. Je gaat het dan et cetera. Al het hele proces ook om het op te nemen in jezelf. Zo is het ook in het geest. Dus je kijkt, ja, je komt in de brood direct en je gaat eerst kijken naar of een stuk vlees. Je gaat eerst confronteren. Je zegt, nee, je, je gaat hem niet direct stoppen. <coughs> en dan gaat het, je gaat proberen hem zoveel mogelijk eerst, altijd de eerste reactie van beneden is, nee. Ja, nee. Dus nee betekent, nee of nee. Je zegt eerst, eerst moet je altijd ook okay, elke genot, elke behagen, elke alles wat je. Als uh, moet je eerst weerkaatsen. Dit is niet werken. Eerst afstoten. Mocht misschien afstoten. Ja, eerst afstoten. Dus eerst reactie. Ja, reactie van kli. Altijd zo. Het is niet het is onveranderlijk de komst van de Messie zal het niet anders zijn. Het is anders, nooit anders geweest. Welke maatschappij is het? Welke, dan ook? doet er niet, absoluut niet. Altijd werkt op die manier. Dus eerst afstoten. Ja, afstoten. Twee, berekeningen maken. Berekeningen. Nou, ik zeg, nou, moet ik ook nog een geestelijke berekeningen maken? Natuurlijk, berekeningen maken omdat wij nog niet gecorrigeerd zijn. Wanneer wij wel gecorrigeerd zijn. Naarmate wij meer kabalen leren. Naarmate wij ons meer corrigeren. Zullen, uh, zullen we voelen dat wij minder hoeven te denken. Minder overwegingen moeten maken. Wat ik wil, wil denken. Denken doen we alleen omdat wij. Omdat, ja, omdat, omdat ik nog geen kracht heb. Te denken. Maar in principe is het toestand moet komen. Wanneer jij hoeft niet te denken hoe je alles loopt vanzelf. Je, dat spontane Het waarde, waarnemen. Spontaan gewoon licht komt. Op jouw elke moment. En je gaat hem waarnemen. En je gaat hem afstoten eerst. En dan ga je het volgende. Eerst afstoten. Dan ga je berekening aan doen. Okay. Berekening betekent. Hoeveel kan ik naar binnen halen. Ja, met het geval, in het geval van brood. Dan ga ik, dan ga ik even. Een sneetje of ja, sneden et cetera. Ook met het licht is niet anders gesteld. Als ik geen kracht heb om hem te ontvangen, dan zie ik hem absoluut niet. En daarom is het cruciaal om in elke toestand rachamim of chassadim aan de dag te brengen. Om niet kwaad te worden en niet en niet, we zeggen dat boos. Goh, dat is een afschuwelijke zaak. want dan breek je alles wat je hebt opgebouwd als je boos wordt. Het is verschrikkelijk, je kan alles alle andere dingen doen. Maar het staat ook geschreven dat je kan alle verboden, verboden die in de Torah staat, niet gij zult niet doden, gij zult niet dit en dit, alle verboden die daar staan in het oran. Als je zij niet naleeft, als je zij wel naleeft, sorry, naleeft, maar jij wordt kwaad, dan wordt het jou kwaad zijn. Zelfs om het, want jij bent kwaad omdat het het weer vandaag is slecht. Jij was van plan, jij wilde, plan, maakte plannetjes om ergens te gaan ja, wat je fietsen of zoiets anders, en de zondag, je hebt zoveel uitgekeken naar de zondag, en dat ineens is het zo, en je wordt kwaad. Dan moet je weten voor 100 als je nu nog is, het is nog een grapje wat ik vertel voor jou, maar dat is erger, veel erger dan de overtreding van alle voorschriften die in de Torah geschreven om niet om, kan je je voorstellen? Zelfs niet te doden. Oké, okay. dat ik. Dat is erg goed, dat je dat is eerlijk. Dat is eerlijk, in ieder geval eerlijk. Kijk, alle andere dingen die de mens doet, wat de Torah zegt, of de Bijbel zegt, om niet te doen, bestaat een correctie. Daarvoor, daarvan. Dus daarna kan je nog één keer doen. Inkeer is een correctie, moet je zo weten. Inkeer is niet iets wat ons kerk of synagoge heeft bedacht. Zo'n prachtig, mooie ding. Maar het is ingesteld van, het, van, de scheppings, van de schepping zelf. Dus voor alles wat hij je, wat je niet mag doen, ter, ter, ter, je mag, kan je inkeer doen en je toch wel komt in reine. Ook als iemand, bijvoorbeeld iemand, uh, ik wil het niet over hebben, is dood. Oké, okay. misschien dus voor zijn leven, voor voordat hij op een een elektrische stoel komt, heb je daar een berouw, euh, nou, dan is het wel, ook wordt hem, als het echt oprechte berouw, dan wordt het hem vergeven. Maar niet als je kwaad wordt, als je echt zeg je dat, kwaad, echt kwaad wordt, dan is het niet. Dus als iemand echt aan de dag woede, of zeg woede oplegt aan de dag, dan wordt het niet vergeven. Wat betekent niet vergeven? Dan alles wat je tot nu opgebouwd hebt, Gaat gewoon, verspil je dat, het is een gracht, gooi je dat in de gracht gewoon. Dus je moet weer opnieuw beginnen jouw, jouw geestelijk werk op de, opnieuw op te bouwen. Het is geen grap. we spreken niet over de religie. Dus denk daarom. Als je nu kijkt, je hart weer werkt aan jezelf. Jij je komt hier, ik kom uit Nijmegen. Nou, Erika komt hier van Morsel. Nou, hij gaat nu terug. Met de, ja, elke week komen ze van Morsel hier naartoe. En iedereen weet, weet wat Morsel is, waarom Morsel is? Nee? <laughs> <laughs> <laughs> Ergens vlak bij Antwerpen. Dat is het een beetje ver? <laughs> <laughs> nou, straks gaat ze naar huis. wij gaan lekker slapen, weet je wel. ze, ja, ze moet nog slapen, maar ze gaat nog even met de trein en weet en allerlei uh, rare figuren daar lopen daar nog in de trein, weet je. De veel, <laughs> nog, nog, veel, nog veel meer niet gecorrigeerd dan wij. Veel meer nog, niet gecorrigeerd dan wij. Nou, en, ja, en zij gaat dan kwaad zich maken daarna, na de les. Laten we zeggen, jij voelt toch. Jij was met geestelijke bezig, met, met, met hogere. En dan zie je die. Wat is het nou? Je wordt geïrriteerd, et Maar als je voedend wordt, dan moet je weten dat jij een tijd, een geld, een moeite, een moeite doet. En je die woede ervaart, dan moet je weten dat je kliek die je had hard opgebouwd, hard moeten werken. Dat de knie is nieuw gebroken. En er is geen reparatie mogelijk. Dan moet je weer opnieuw beginnen. Het is afschuwelijk. Dus probeer dat echt, echt, echt opletten daarvan. Als je tien jaar kabala doet. Natuurlijk als je tien jaar kabala doet en echt goed doet. Zal je ook voorzichtig zijn. Om geen woede aan de dag te brengen. Onthouden. Ik heb het al in de vorige cursus gezegd. Maar... Let het erop, dat jij op geen enkele manier woede niet alleen aan de dag brengt, niet alleen dat je uit, maar ook van binnen moet je trachten te kijk, als het bij jou die woede opkomt, maar jij, jij let het erop, dat jij niet reageert, dat jij probeert van binnen één keer direct te doen, direct bij het, bij het opgaan, bij het opkomen van het idee, ja, in de kiem. Jij gaat, natuurlijk is het niet in onze kracht om, om niet woedend te zijn, maar in de kiem moet je direct uh, de kop kleiner maken en niet wachten totdat het allemaal de omvang neemt van dat het al in jouw gevoel komt, dat jij gaat woedend worden op iemand van wat dan ook. Het is geen religie, zie je dat, religie hebben ook dat allemaal overgenomen. Zonder te begrijpen waarom. Maar ik vertel het jou over, jullie waarom. Omdat het komt van de geest van de wetten van het heelal. En dan direct op dat moment breek je alles, alles wat je hebt al opgebouwd. Terwijl met andere dingen, alles wat in de Tora staat, je kan toch nog een Showa doen, een inkeer doen. Begrijp je dat? Het is veel erger dan een overspel, werkelijke overspel. Dat is veel erger dan wat dan ook. En in onze ogen is het een fluitje van een scène. Wat is nou woedend zijn? Oké, okay, woedend dan. Dan ga ik dan weer, weer, weer, word ik weer rustiger. Ja, ga ik weer uh, relax. Doe relax. Relax, dat is. is. Relax betekent, betekent. geen geestelijke beweging in Dus probeer op te letten dat je niet zoekt naar relaxed te zijn. Iedereen houdt van mensen, mensen die relaxed zijn. Waarom? Het doet geen pijn. Het is lekker met hem. Het is net als, net als een uh, push naast mij. Die doet geen pijn. Die, die, die, die doet niets van mij. Het is lekker een, om een relaxe mens op te gaan. Maar je moet ook niet relaxed zijn. Je, je moet wel geen... Je moet vrede nastreven van binnen. Maar niet kost voor kost. Maar kost wat kost. Dat jij daardoor relaxed gaat zichzelf. Yourself. Of zoeken een re, re, relaxe... Naar relaxaties. Naar relaxaties. <laughs> ja, bij mij komt ook de, de, al die kwaad. Komt ook wel altijd naar boven. Zie dat al vooral als wanneer ik me niet uh, vast. Kijk, hey, dus. Eerst dus afstoten. Ja? Dan berekeningen maken. Berekeningen maken. Ja? En dan derde. Na de berekeningen gemaakt te hebben. Van. Nou, wat kan ik. Waarvoor heb ik wel kracht om het. Om het altruistisch te ontvangen. Om niet voor mijzelf te ontvangen. Natuurlijk, wij moeten wel genieten. Maar dan ook geniet ik dan op de manier waarop ik, waarop ik, uh, zeg dat, waarop ik, waar, waarbij ik dan aan de schepper, aan de wetten van het helaal, uh, goed plezier doe als het ware. Plezier doen betekent dat wij in overeenstemming komen met de wetten van het helaal. Dat betekent te ontvangen op een goede manier dan ga ik dan ontvangen, alleen alleen, zeg ik dat? Hoe, hoe, hoe kunnen we dat noemen we dat? Alleen altruïstisch ontvangen. Altruïstisch deel, deel, ontvangen. Want zitten we mee ook dus zetten ook egoïstische dingen, dan zeg ik nou, of egoïstische dingen betekent niets is egoïstisch, eigenlijk. Uiteindelijk, als wij ons corrigeren, dan kunnen we alles ontvangen wat wij kunnen, wat wij, wat wij ons ook als je kabbala leert, langzamer gaan zullen leren dat je alles mag. Absoluut alles mag. Je? Waarom? Er wordt bij jou opgebouwd een systeem waarbij je hoeft niet eens te denken meer. Je hoeft niet dan meer te berekeningen maken. Zal ik het dan, zal ik het doen? Of zal ik het niet doen? Zal ik, zal ik het wel ja, misschien... Want well, Het uh, zit al, jouw in, that, said, al <laughs> in jou al in een systeem waarbij dat, hij anti-raket systeem zit, ja, anti-egoïstisch, het scherm, precies, dat is de anti-raket systeem zit al in jou, waarbij jij niets toelaat wat niet oké, natuurlijk altijd komen altijd druppeltjes naar beneden, naar binnen, ook die dan, die wel, uh, waar nog niet gecorrigeerd is, maar dat is ook goed maar dan kunnen we dat, het is, komt er net als een vuur, het brandstof een beetje erbij, en dan kunnen we nog meer werk eraan werken. Dus, uit Ruistisch deel te ontvangen, ja, uit rustisch deel te ontvangen betekent, betekent dan dat weerkatende licht. Dat is dat weerkaatsen. Dus eerst afstoten, dat is afstoten. Blauw is het kenmerk van afstoten, gewoon afstoten, zonder zelfs zonder punt, zonder, zonder peeltje. Want dat is gewoon afstoten, gewoon stoot ik af. Maar niet tot een bepaalde hoogte ofzo. Maar daarna berekening maak ik. En dan en dan misschien dat is doe ik in, in, in groene licht. In groene licht zetten we drie. Dus altruïstisch. Altruïstisch ontvangen. Ontvangen. Ja, ik denk dat met Weerkatzen, weer weer Of, of, yes? En dan ga ik hier het licht wat, wat kwam bij mij, ga ik hem dan we weerkatzen. Dat is dan, dat is dan, dat is dan, or, Kozer Joser betekent weerkatzen de licht. Weerkatzen de licht, katzen de licht. Oké? Okay? Ah, dat betekent, dat, dat is de interactie. Waarbij ik dan weerkaats het licht wat bij mij komt. Dat kan van alles zijn. Dat kan zijn bijvoorbeeld Alinea van Zor. Dus, begrijpt iedereen begrijpt het Dus, als ik lees bijvoorbeeld Zor. Wat is dan voor mij dan oria uh, uh, direct licht of behagen genomen? Dus de tekst van zocher, dan is voor mij dan uh, directe licht. Ja? Yeah. En wat moet ik dan doen met die zoger? Ik moet eerst, als ik het begin daarvan, ik snap absoluut geen woord. Ja, wat uh, bij wijze van spreken. Ik, ik moet eerst mijzelf, uh, eerst wat ik lees, direct eerst weerkaatsen. Eerst. Niet ontvangen direct, want dan is het woord Gewoon lezen. Gewoon lezen dan ga ik eerst weer katzen, eerst snel. Dat is een kwestie van, van een, een, een, een. ik heb net als bliksem, eerst weer katzen en dan direct, en direct, kijken. Dan wat kan ik daarvan al ervaren? En dat zie je dat Daarom hebben we gezegd eerst, eerst afstoten. En daarom heet het, daarom heet het ook um, stotende samenvloei. Dus eerst stoot ik hem eerst afstoten en dan ga ik hem weerkatsen en weerkaatsen betekent al uh, een reactie van mij waarbij, wat ik kan van dat stukje zoger al opnemen, of wat je kan nu op dat moment van een stukje vlees opeten of andere behagen, of andere dingen, oké, okay? wie, wie ziet het wel alles is behagen in onze wereld wij zijn, de schepper heeft ons geschapen dat wij alleen maar ontvangen alle plezier doen alles wat wij willen. Alleen we kunnen dat niet en wij, soms willen we niet ook dat niet. Oké? Okay. En dan ga ik dan wat gaat het doen? Dat licht dat weerkaatsen dat heet horchosaer. Dat is ook wat wij noemen dan Oordien. het Oor Dat oor dien licht van dien. Licht van zeg ik dat licht van gestrengheid oor dien oor dien twee woorden hè oor dien oor dien licht van gestrengheid zo waarom is dat gestrengheid het komt van mij van binnen van niet van het licht zelf licht is volmaakt. en voor mij komt dit van mij een reactie van mij van mijn vuur, als het ware, in mijzelf. Van mijn, heb je in de wel? Van de mens zelf komt ook een soort licht, als het ware. Maar ook wij, als het ware, hebben een soort licht. Maar dat is dan een, een licht van onze, van ons, van onze weerstand. Ja? Van onze weerstand om licht te ontvangen uh, in volle mate, ja of niet? Licht van gestrengheid, licht van onze begrenzing. En daarom heet het ook Oordien, licht van gestrengheid. En natuurlijk is dat licht van gestrengheid is dikker, niet zo fijn als aankomende licht. Altijd aankomende licht is altijd fijner, hoger frequentie, uh, lichter dan, dan, dan, dan, dan licht van dien. En daarom zegt ook een zoger dat dat is dan, dat is dan ordeen, dat En dat kan ook wat rood, van rood van kleur zijn, bijvoorbeeld. Dat zeggen we dan niet, maar... En licht is, licht is dan wit, ja, bijvoorbeeld. Licht is dan wit. Zo so moeten we een beetje dat soort dingen zien. En wat is dan de volgende fase? Wat, wat hij ons zegt, is... Um, ah, dat um, massag, we hebben gezegd, massag, die slaat dat uh, aankomende licht terug, dat hebben we gezien, met afstoten. En daarna, uh, en dat heet, zegt hij, dat, dat afslaan, dat, dat noemt je het zo. Kijk, het heet eerst, nee, eerst gewoon afstoten. Ja, en dan, eerst afstoten, gewoon afstoten, zonder te begrijpen wat voor licht is dat, wat voor genot, genot, genot is dat. Maar de tweede keer, dus afstoten betekent dat je begrijpt nog niet wat het allemaal is. Of het goede koffie is, of dat. Eerst wil je ik, ik koffie? Nee. Nou, kinderen zeggen altijd nee, nee. Of wil je iets eten? Nee. Wat de boeren niet weet, heet je niet, ja. Kinderen. Ze altijd zeggen altijd nee, maar proef is, proef eens dan. Ah, wij ja, precies. <laughs> altijd zo, dat moet je altijd moet je dus, nee, knikken. eerst, eerst afke, af, af, afstoten. En daarna, als je proeft al bewijs van proef, is dan oorghozer of oordien heet het. Oor betekent naar zijn handeling, naar zijn richting. Naar zijn richting, de naam gegeven, naar zijn richting, dat het vierkatie is. En oordien is naar kwaliteit. Dat is oor licht van van gestrengheid. Iedereen ziet het. Dus je kan zeggen oor gozer kan je ook zo hoog koord dien. Het is niet voor niet de twee voor twee dezelfde dingen, twee dezelfde bepalingen voor één ding. Oor gozer is naar de, naar de richting. Het gaat altijd om hoog oor gozer. En oordien is uh, is naar kwaliteit. Het is streng, gestrengheid. Waarom gestrengheid? Want het komt van begrenzing. Alles komt van begrenzing. Hier is een vorm van gestrengheid. zou ja, of niet? Ik zou willen nieuw... zoveel. Zo ja? Ik zou kijken. Ik kijk bijvoorbeeld naar. Ik kom ergens naar een feest. En ik kijk. Ik heb tien vrouwen in elke oog. Ik zou allemaal willen hebben. Ik zeg het even uh, plat. Ik heb een tien in elke oog. In mijn oog. Maar ik kan niet eens met mijn eigen vrouw omgaan. Maar <laughs> <laughs> wil? Kijk, een mens moet zo redeneren, so, Een mens moet zo berekenen. Ja, ik zou het willen, maar. Nou, dan is het perfect. Uh, de wish ja, is er, maar well, de wens is er wel. Maar heb je de kracht? Daarom is het ook. Iedereen zegt ja, ah, ik wil ook Rolls Royce. Maar heb je de kracht daarvoor? Om dat te kopen. Dat betekent ook de wens moet ook zeg je dat kosher blijven. De mens moet ook, als jij nu leert Kabbalah moet je ook langs jezelf leren. We dus zeggen, Kabbalah is over jezelf, niets anders. Dan moet je ook leren uh, weten welke wens is kosher voor jou en welke niet. Begrijp ik? ik bedoel, je moet niet kijken naar andere dingen en zeggen, oh, is het nou voor mij? Is het nou voor aan mij weggelegd of niet? Nee, dan moet ik, moet ik absoluut maar niet, niet, niet af, dat moet niet, uh, geen, uh, geen probleem voor mij zijn. Dus, en de tweede ding, kijk wat het wordt, dit orgozer komt, dus dat weerkatend licht, en die komt, die is altijd uh, dikker, ja? dikker we hebben gezegd, omdat het komt van de mens en niet van, de, van het licht zelf. En dan vorm, die gaat die dan vormen in vorm een, soort, een soort van kanaal kanaal met het dikter. Alles wat dikker is kan opnemen wat lichter is. Ja of niet? Yes. En daarin komt het licht licht uh, oorjeschaar, direct licht en die wordt dan als het ware daarin um, vermengd, als het ware met het, met het licht uh, met het licht van uh, oor okay. en natuurlijk niet helemaal vermengd en dan komt het de klie binnen. Dan komt het hier ...naar de klie binnen. Dus het er zit wel... ...daarin zit wat wij zeggen... ...rood. Rood. Niet helemaal rood... ...omdat het nu al vermengd is... ...als het komt al de klie binnen. Natuurlijk, de klie is... ...is niet altijd... ...niet, niet volledig gecorrigeerd. Dus wij gaan als het genoot bij ons komt... ...binnen, dan wordt het natuurlijk... ...natuurlijk op een verschillende manier ervaren. Ja? Kijk, de ene die zegt... ...de koffie is goed... Ik zeg nee, de voorkoffie is dezelfde koffie, maar zegt het is niet zo lekker. Zo, weer verschillende correcties. Okay? Dus wat binnenkomt, wat binnenkomt. Wat binnenkomt is altijd wat hij ons zegt, de zoger ons zegt. Dit binnen zit, het licht. Wat wat je schaar, wat directe licht. Directe licht is directe licht. Direct licht was het en omringt door, door kli. En dat is dan die, dat is dan de uh, terug, dat is dan die, en dat wordt, dat is genoemd kli. Kay? Kli is dan niets anders dan, dan oor orgozer oor die dan dat, het, het aankomende licht, licht van, of zeg je dat, licht van directe licht in zichzelf opneemt. En binnen naar binnen haalt. Dat is kli. En niets anders is kli. Iedereen ziet dit? We gaan het stap voor stap, doen, de hele zoger. Dan geven dat. Iedereen begrijpt? Kli is dus dezelfde. Jouw jou, wat, je, wat je weerkaatst. Weerkaatsen is ook licht. Ja of niet? Het komt bij jou en jij gaat het weerkaatsen. En dat weerkaatsen is dikker. En daarin komt het, ga je opnemen, een stukje licht wat je wel kan. Wat je wel aan kan op dat moment. Ja. En dat komt in jou, via jouw mond. Daarom dat plaats, deze plaats, heet altijd, waar het licht binnenkomt, is altijd heet pe of mond. Net zoals bij de mens, komt mond, via mond komt het allemaal naar binnen. Ja, zo so is het ook hier met het geestelijk stap voor stap, we hebben geen haast, Maar we zullen gaan dat voelen, we zullen niet verstrengeld raken met wat dan ook in onze wereld. We zullen zien de eenheid in alles. We zullen zien dat in alles moet je zeggen, weer hetzelfde deze week, gam, zetof. alles is goed, moet je zien. Want anders, zelfs als je dat niet, nog niet inziet, je hebt nog geen kracht daarvoor. Maar je moet het nieuw alvast zeggen met het oog op het op het op morgen of overmorgen en daardoor zal je ook het licht kunnen weerkaatsen en meer weerkaatsen en eenheid verkrijgen en shalom.